Katrien Straatman met het NOS-journaal. Na vijf weken maandag de aandelenbeurs in Athene weer open. Nadat de ECB eind juni besloot de Griekse banken niet extra te steunen... hield de Griekse autoriteiten de banken en beurzen dicht. Dat deden ze om te voorkomen dat de Grieken te veel geld zouden weghalen... waardoor de banken konden omvallen. Twee weken geleden gingen de banken weer open. Als de beurs na het weekende ook opengaat, zijn er wel beperkingen. Zo mogen Griekse handelaren geen aandelen kopen van geld dat van Griekse rekeningen komt. Voor buitenlandse handelaars gelden veel minder sterke beperkingen. De Afghaanse oprichter van het hakani terreurnetwerk zou al een jaar dood zijn. Volgens de BBC is Jaloudin Hakani na een lang ziekbed overleden en is hij in Afghanistan begraven. Het Haqqani-netwerk opereert vanuit Pakistaans grensgebied en is verantwoordelijk voor ontvoeringen en aanslagen op Afghaanse militairen en op NAVO-troepen. De groepering heeft banden met zowel Al-Qaeda als de Taliban. Ai Weiwei mag toch een half jaar in Groot-Brittannië verblijven. De Britse regering had eerder een visum geweigerd omdat de Chinese kunstenaar niet open zou zijn geweest over zijn veroordeling in China. Ai Weiwei heeft wel gezeten, maar werd nooit veroordeeld. De Britse regering heeft Ai excuses aangeboden. Er is geen chroom 6 aangetroffen in gebouwen van het voormalige NAVO-depot in Ter Apel. De GGD heeft daar onderzoek gedaan om vast te stellen of er gezondheidsrisico's zijn voor mensen die momenteel in de gebouwen werken. De GGD inspecteert alle voormalige NAVO-depots waar met kankerverwekkende chroomverf is gewerkt. Veel oud-medewerkers van Defensie zijn ziek geworden nadat ze jarenlang zijn blootgesteld aan chroom 6. Het weer vanavond en komende nacht klaart het verderop en is het met minimaal 6 graden vrij fris. Morgen is het een droge, vrij zonnige dag. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuiden van het land. Dit was ZFM de... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Van de schonbakker van de ANWB. Er staan geen files. <tog>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 zo te doen En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden dan stort ze mijn hart vonden met al liefst uit Londen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 Ons stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.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 Please don't www.zfmzandvoort.nl Every time your body's next to mine Something deep inside I think you knew what I want to do I get Spinning wanna want cool. Like a wheel on fire Walking on tightrope from love's high The fatal attraction is where I'm at There's no escape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 G i Takes a stop I you should. ever get in sorrow And if the winds don't count. It's a beautiful day for jumping, There's nothing here to keep you back. Take I'll make it safer for you, take your parachutes parachute on your back. And if the winds don't catch you, I will, I will. If the winds I will.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 A falar. Nossa, nossa, als je me maakt, als me me maakt, Ai, je eu te pego. je ai, ai, me delícia, delícia, me mata. Ai, je me ai, me ai, maakt,